De daders van de zelfmoordaanslagen op drie kerken in Indonesië zijn leden van één familie. Volgens de politie waren er onder meer drie kinderen bij betrokken van 16, 12 en 9 jaar oud. De familie is in Syrië geweest, zegt de politie. De verantwoordelijkheid voor de terreuraanslag van morgen vroeg in Surabaya is opgeëist door IS. Bij de aanslagen zijn zeker 17 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De Indonesische president Widodo noemt de aanslagen barbaars. Bij een aanval op een overheidsgebouw in de Afghaanse stad Jalalabad... zijn zeker negen mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. Een aanvaller zou zichzelf hebben opgeblazen bij het hek van het overheidsgebouw. Gewapende mannen renden vervolgens naar binnen en er volgden nog twee explosies. Daarna was er een schotenwisseling tussen Afghaanse veiligheidstroepen en de aanvallers. Er zou nog steeds worden geschoten in het gebouw. Een vliegtuig van Transavia heeft vanmorgen een voorzorgslanding gemaakt in Wenen nadat meerdere passagiers onwel waren geworden. Het toestel was van Amsterdam onderweg naar Antalya in Turkije. Een uur na vertrek werden acht mensen ineens ziek en gingen van hun stokje. De acht zaten verspreid over het hele vliegtuig. Op het vliegveld van Wenen zijn de passagiers onderzocht. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De rest kan verder reizen. Waardoor die mensen ziek zijn geworden is nog niet duidelijk. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met wat buien, mogelijk met onweer. Alleen in het noordoosten breekt de zon soms nog even door. Maar ook daar kunnen onweersbuien ontstaan, mogelijk met hagel- en windstoten. Morgen breekt vanuit het noordoosten... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort Live Sport, CFM Live Sport 3-2 bij de Graafschap tegen Telstar. Penalty, no, no vak of iets, knalt hem erin. We staan gelijk, als het zo blijft verlenging, maar als Zandvoort nog, of, of Zandvoort, als Telstar <laughs> nog een keer scoort, dan zijn ze door. Fantastisch <laughs> nieuws om te beginnen. Maar wat ook begint is de Formule 1, Max Verstappen. Ja, alleen uh, die zijn nog niet uh, helemaal begonnen. Maar ik uh, heb ook hier uh, nog iemand aan de telefoon hangen. En dat is Simon Paagman. Uh, want ja, dat uh, moeten we ook nog eventjes afhandelen. Um, want die wedstrijd, die Formule 1 wedstrijd, dat geloof ik nog wel eventjes. Want dat uh, zal nog niet 1, 2, 3 uh, starten. Want ze zijn nog bezig met een, uh, een voorbeschouwing. Oké, okay, nou dat doen we meneer, meneer Paagman. Want dat was dus afgelopen donderdag wel iets daar in, uh, in Hillegom Op dat ja. prachtige complex. Meneer Paagman, na ja? twintig jaar is er geen HD-cup meer. Hoe zit het allemaal? Ben, ben ik nu in de uitzending of zijn? Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ja, hoe zit het allemaal? Ik vind, uh, ik kan het ergens wel begrijpen. Twintig jaar een uh, Tafel cup gedaan en uh, nou ja, dat is het mooi geweest, hè? U, uh, ik vind het is wel uh, u... ontzettend jammer, hoor. Ja, het is zeker jammer. Maar er is een mooie oplossing, hè? Want die jongens van voetbal in Haarlem, die pakken het over. Eh, uh, Sports Connection. Ja, maar goed, dat is hetzelfde. Het over. En het moet ook doorgaan, want het is volgens mij de, het enige groot, het grootste toernooi in Nederland wat er is. Hè? Want het, het loopt steeds een jaar, van augustus tot mei. Ja. En alle clubs in de hele regio doen daaraan mee. En oorspronkelijk was het opgezet door het Haarlem Stafblad om de clubs de gelegenheid te geven de selecties uit te proberen. Uh -huh voor de start van de KNVB-competitie in tweede helft augustus en de competitie in september. En op een gegeven moment hebben die clubs gevraagd om door te gaan. En dus wij hebben dat gedaan naar de laatste 16, dan een achtste finale, kwartfinale, halve finale en de finale. En dan loopt dat van augustus tot mei op volgend jaar. Nou, dat hebben we dus uh, 18 jaar gedaan. En toen vonden wij het eigenlijk welletjes. Wij vonden dat er maar eens uh, wat moest veranderen. En is het dus overgenomen door Sport Connection. En die doen het fantastisch. Ze hebben het nou twee jaar gedaan. En afgelopen donderdag hadden we een finale tussen Zandvoort uh, en Spaarwouden. Dat was nou, wat, hè? Oh. Ja, nou ja, het was, het was gewoon... Uh, er zijn ontzettend veel publiek, komt daar op af. En, uh, het, is, uh, het is echt een heel prima toernooi, hoor. Ja, ik wilde met u ook even praten over een stukje in het Haarlems Dagblad. Want daar was ja. u het niet helemaal mee eens, hè? Nee, dat klopt. Hoe zit het nou precies allemaal dan? Nou, ze hebben informatie ingewonnen met mensen waarvan ik mij afvraag. die waren helemaal niet aan de Haarlems Dagblad Cup verbonden, die deden helemaal niks. Hm. <laughs> en dat is ook wel een beetje eruit gekomen. Want ik heb ook met, uh, met Jan van der Meulen gesproken over Sport Connection. Ik zeg, ja, ze hebben mij helemaal niet gevraagd wat ik erover. Uh, want daar werd hij werd ook geciteerd. Hoe kan het nou? Ja, dat weet ik niet, dat uh, Adem Sagblad doen moet dat... Uh... Ik moet je wel zeggen, het Haarlem uh, is wel aan het reorganiseren en uh, Het is aardig uitgedund daar hoor. Ja. ja uh... We hebben altijd ontzettend een goede medewerking gehad van de sportredactie van het Adem Sagblad. Er zijn er, maar... er nog maar vijf over. Ja, zoiets is het. iets Ja. En dan moest je iedere keer bijna bedelen: van, hoe is het nou, hoe komen die uitslagen nog en komt er nog een verslag? Nou ja, Arnold Aarts was een hele goede daarin, die was bijna altijd wel aanwezig. Maar ja, op een gegeven moment uh, werd er gezegd: van jullie moeten zelfs onderzoeken. Nou, dat is zeker al 15 jaar geleden dat ze dat gezegd hebben tegen ons. Ja. En allemaal uit uw platform kwamen die sponsors ja, hè? Nee, Rabobank, RWE, AA, van de Storm Sportprijzen? Ja, allemaal alle grote, alle grote bedrijven zitten daar in een ondernemersplatform. En daar hebben wij sponsors gezocht, hè, de gewonden. Ja. En dat, nou ja, je zegt het zelf al, RWE is zelfs een paar jaar ook sponsor geweest, de Rabobank ook. Dus dat was allemaal prima. En we hadden een hele goede organisatie, hè. we hadden de hoogwaarnemer, we hadden zo'n 30, 35 waarnemers, we hadden zo'n gelijk aantal scheidsrechters, we hadden een en we hadden een geschillencommissie. Ja, het zat gewoon hartstikke goed in elkaar. Ik heb eens opgeteld, maar jullie hadden 100 mensen die vrijwillig meededen aan de HD-club. Ja, absoluut, ja. Ja, geweldig toch? Ja, en, wij, en, en, en, en ze kregen allemaal een kleine... Dan ging het misschien nog een paar kilometer. Maar ieder jaar kregen ze van ons of een jack of een, over, of een... Het was echt een hele, hele grote familie hoor. Ja, en u had in die familie de taak als voorzitter en wedstrijdleider. Als je dat al die jaren doet, dan moet je eigenlijk een hele grote kroon op je hoofd krijgen. Ja, nou, dat ben ik niet zo op uit hoor. Nee, maar u verdient het wel. Nou, ik moet zeggen, we hebben als met duo met Riener Graverstein, die alle uitslagen bijhield en alle afspraken maakte. Ja, en, en als er problemen of conflicten waren, dan, uh, dan werd ik natuurlijk gebeld. Maar die hebben we haast niet gehad. En wat wij van begin af aan gedaan halen, is: dat wij wilden contact hebben met de wedstrijdleider van het team. Ja. of met een bestuurder. Want in het begin hadden we nog wel eens wedstrijden gepland en dan ging een trainer op eigen houtje wedstrijd verzetten. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat kan niet. Ja. Dus we hebben het allemaal een beetje goed gestroomlijnd. Nou, dat ging fantastisch. Ja. Wij willen u als ZFM uh, Sportlife heel hartelijk bedanken voor al die fantastische dingen die u ons uh, geleverd heeft. Ja, we hebben het graag gedaan. En afgelopen ik heb donderdag weer een beetje met advies hoor. Ik zit in de raad van aanbeveling bij ze. Ja. En uh, ik wist nog al wat informatie uit met nou, en wij hopen natuurlijk dat u daarbij blijft. Nou ja, ik, ik, ik blijf het natuurlijk volgen. Kijk, ze hebben meer om onze uh, waardering uit te spreken. Hebben ze twee uh, trofeeën uitgeroepen. De uh, Renus Ravenstein trofee en de Simon Paatman trofee. En ik mag dan een trofee uitreiken aan die speler die het meeste doel heeft gemaakt. D daar was trouwens een klein foutje gemaakt, hè, want het, ja, doelpunt, ja. het doelpunt van Kas uh, in de finale was niet meegerekend. Ja. Maar ja, die geweldige... Oh, ik had het dus opgegeven. Hè? Ja. Kas. <laughs> maar goed. En die had het ook gewonnen. Achteraf. Zij hebben ze hem ook gebeld. Hebben ze gezegd, ja, je had gelijk. Wij hebben het verkeerd gedaan. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit, joh. En die jongens onderling, want uh, de, de beker. Well, ja, het is zo'n nog wel mooi. De beker is gelijk aan hem gegeven, hoor. Ik geloof dat ze uh, er een ook van gemaakt hebben. Nee, nee, nee. Hij heeft de. Uh, Nigel heeft de beker aan Kas gegeven. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Oh, nou, prima. Ik stond ja. netjes onder zijn stoel in de, in de kleedkamer. <tales> <impressio> <laughs> ja, nee, maar het is weer uh, goed verlopen. En ik hoop echt dat, uh, dat ze blijven. Ja, vast wel. We willen u hartelijk danken. Nogmaals. En ah, uh, succes met jullie, uitzending Dank u wel. D Dank u wel, meneer Paagman. Oké, mooi. Daar. Henny, ik uh, heb uh, nieuws voor jou. Niet goed. Het, nee. is, het is niet zo leuk. Wat <laughs> Telstar heeft uh, wederom een doelpunt nodig, omdat um, de graafschap op 4-2 is gekomen. Ah, ah, ah, ah. Uh, maar goed, het verandert op zich niet heel erg veel. Nee, um, nee dat is zo. Op zich, ja, dat doelpunt moet je toch nog hebben. Dan, maar dan ben je door. Er is geen verlenging meer mogelijk, hè? Nee, dan uh, gaat niet meer lukken dan. Maar wat een spanning, joh. Ja, nog uh, een minuut of uh, tien te gaan. Oi, oi. Met, uh, met wat blessuretijd erbij. Dus uh, laten we hopen. Uh, Mike Snoeier wel uh, gewisseld net. Ja. Van Ieper is er vanaf gegaan. Uh -huh. um, volgens mij Samoeri kwam erin. Dus... Uh, ja, laten we hopen dat uh, zijn wissel nog wat uh, gaat brengen. Breken in, zo hoe het gebeurt, hè? Dat gaan we zeker doen. Okay. En dan gaan we in de tussentijd naar... Nou, Michel. wacht even. Ik ben oh, heel benieuwd, ga... Jaap, want het zou om twee uur beginnen. Ja, uh, maar tegenwoordig beginnen die wedstrijden dus eigenlijk om, uh, om tien over en om kwart over twee. Uh, hmm. Het is nog niet uh, begonnen in ieder geval. Okay. Dus we kunnen nog wel eerst even een stuk muziek uh, draaien. MUZIEK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 Evening. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Wat een heerlijke muziek, Rico. Lekker, hoor. Hé, hey, we gaan een rondje langs de velden beginnen. Want in uh, eerste klasse A speelt Velsen tegen Hillegom. Daar is voor ons Johan Kluiskens. Johan, hoe is het geweest, het eerste kwartier? Uh, ja, allebei strijd. Allebei de kant op. Allebei nog geen kans gehad. Oh. Uh, en bij Velsen doet uh, Kastrik er weer mee. Die een paar weken, een week of zes, zeven niet meer gevoetbald. Uh -huh. De blessures. En die doet weer mee, maar... Voor het enige moment is het inleg om toch wel ietsje sterker. En, uh, maar het gaat er een beetje gelijk op. Maar wel een leuke wedstrijd. Ja, maar tot nog toe. Alle wedstrijden. Oh, het is echt... Uh, ja, voor allebei erop en eronder natuurlijk. Uh, alleen maar wachten nu op de doelpunten. Op de doelpunten. Ik hoop dat er veel vallen. Want het is de laatste tijd echt slecht. Ja, ik 0-0 dat... als ik naar een wedstrijd moet. <laughs> ja, nee, vandaag niet hè. Oké, okay, ik hou je eraan hè. Okay, de, de Velsen je... hebben ze wel nodig hè? Wat zeg jij? De Velsen hebben de doelpunten wel nodig hè? Ja, heel ongelooflijk natuurlijk. Ja, ja, het Kijk, als, Vels, als Vels en Vries hebben ze een probleempje. Ja. Dat komt heel erg onderbij En je hebt Edo 11. Uh, dat dus is ook weer een wedstrijdje van erop en eronder. Dus uh, dat zijn wel twee belangrijke wedstrijden. Er kan nog van alles gebeuren daar. Ja. Nou, we zijn bij je, Johan, Johans. gauw er iets Gaan we erin. Hoi, hoi, dankjewel. Doei. Wij gaan zo uh, nog even praten met uh, Mark Buchel. En dat gaat over Zand voor 2. Heb je iemand te pakken? Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb nog niks uh, even 1, 2, 3 te pakken, maar we doen het zo wel eventjes. Oké, okay, en hoe is het met de formule Daar is uh, nog steeds een verslag aan de gang, dus ik uh, verwacht dat dat dan nog wel even gaat duren. nou dus, ja, hoe laat beginnen die dan, joh? Uh, ik weet het ook niet precies. In half drie uh, zal het dan uh, nu toch wel... Uh, nee, ik zie het al. Uh, drie uur staat, oh. Uh, staat hier gebleven. Oh, we hebben alle tijd. Dus uh, we hebben nog alle tijd. Hoeveel minuten we nog tijden. voor Telstra? Er komen vier minuten extra bij. Ja. Uh, die zijn zojuist ingegaan. dus nou, ja doe maar dat, even verslag. Uh, uh, we gaan... Uh, uh, hopen dat dat nog wat uh, kan brengen voor Telstra. Uh, wissel bij, Telstra, of, uh, sorry, bij de Graafschap op dit moment nog. Uh, op dit moment is Telstra wat aanvalt. Uh, het zal ook wel moeten natuurlijk. want Je moet toch echt dringend op zoek naar die ene treffer nog eventjes. Uh, we gaan nu naar de linkerkant van het veld. Uh, uh, kan ik de bal voorgeven? Nee, het is uh, de Graafschap wat weer kan uitverdedigen... Uh, dus telstelling moet uh, nog steeds op zoek naar, uh, <laughs> naar die treffer. Laten we hopen dat ze hem krijgen. Ja, laten we hopen dat ze een klein beetje geluk hebben. En uh, dat is precies waar het volgende nummer over gaat. Uh, Up and down my spine uh, I dare you not to miss me yeah. Cause what we had was more than just a <laughs> Stop Okay. Vodka on my lips yeah, yeah. Took too many drinks yeah, yeah. Makes me reminisce All the way Een beetje teleurstellende middag, ik. Ja, de, de nummers mogen ook niet helpen. Lucky, weinig lucky. Want uh, het is zojuist afgelopen bij de Graafschap tegen Telstar. En daarmee is Telstar uitgeschakeld in de playoffs. Nou, dan moeten we gelijk eraan vastkoppelen dat ze een fantastisch seizoen gedraaid hebben. Dat ze ons vermaakt hebben met geweldige voetbalwedstrijden. Dat uh, Mike Snoei, de trainer, niet voor niets de Gouden Stier gewonnen heeft. En dat het uh, voor het voetbal hier in de regio een hele goede ontwikkeling is. Je hebt een mega seizoen gedraaid. hè? Een mega seizoen gedraaid. Jammer, hè? Ja, dit is dan inderdaad een teleurstelling. Maar goed, ik denk dat je... Als je terugkijkt op het hele seizoen... Dat je gewoon een prima resultaat hebt gehaald. En dat je daar enorm trots op kan zijn. Ja. En Eén zeker doelpuntje in je eerste tekort. jaar met, uh, met trainer Mike Snoei. Eén doelpuntje tekort. Ja. En wie weet, je weet wat ze zeggen dan, hè? Dat het volgende voetbal. seizoen allemaal gaat gebeuren. Ja. Je weet het maar nooit. En waar er ook gevoetbald wordt? Ja, dat is bij OG, hè? Bij OG. En we hebben... Uh, een van de weinige vrouwelijke verslaggevers aan de, aan de telefoon. Miranda Wesselman. En daar ben ik ja. zo trots op. Dag, Miranda. <laughs> Hallo. Hi, hoe is het daar? Nou, het is uh, een hartstikke leuke wedstrijd. Het is uh, inmiddels 1-1. Uh, oh, oké. We uh, met uh, een mooi doelpunt van uh, Boyd Post. Een speler van het tweede elftal, omdat er veel geblesseerden zijn. Uh -huh. En uh, daarna kwam uh, Waterloo... Uh, op 1-1 met een penalty. En die werd gemaakt door Ahmed Otman. Ahmed Otman, uh, oké. Okay. Ja. En het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Er gebeurt veel. Dus ga je het even druk. Is er een beetje publiek? Ja, er is ook uh, aardig publiek. Het is gezellig. en uh, Het is helemaal leuk. Oké, okay, Miranda, wat is het belang van deze wedstrijd? Nou ja, dat. Uh, <coughs> ja, Ogeen in ieder geval. Uh, niet uh, degradatievoetbal hoeft te gaan spelen, zeg maar. Althans, uh, na competitie. En ja, Waterloo uh, heeft nog ook terecht ook dezelfde belangen. Die willen er ook wel in blijven. Ja, ja. Vandaar dat die 1-1 dan wel een goede stand is? Ja, dat denk ik wel, ja. Mooi. Hou je op de hoogte? Tuurlijk, dat komt helemaal goed. Wat heerlijk, Miranda. Een vrouw als verslaggever. <laughs> nou, helemaal leuk om te horen. Meer, meer, meer. <laughs> Fijne wedstrijd. <laughs> Jij ook. En? Ja, de Giro, 91 kilometer nog te rijden. 7 minuten en 48 seconden voorsprong voor de kopgroep. En de reuzen zijn in zicht. Daarmee bedoel ik de gigantische ja. bergen die ze op moeten. Maar er was nog iets opvallends in uh, deze wedstrijd. Er was een sprake van wat waaiers. En dat uh, zie je niet gauw in een uh, Giro. Dus, uh, nou, en zeker uh, niet in een bergetappe. En dat al helemaal niet. Dus, dus je kan, de wind heeft heel veel invloed vandaag. ja. ja. ja. Maar goed. Maar het is spannend. Het is uh, een van de zwaarste etappes. Trouwens, die hele Giro is hartstikke spannend. Ja, ja, goed. Maar over het algemeen wordt uh, nog steeds uh, gezegd... dat uh, Tom Dumoulin nog uh, steeds uh, een goede indruk maakt. Dus ja, of, of dat, uh, dat duurt, ook zal dat duurt, blijken in deze rit... Nee, maar dat, dat moeten we hij. straks dan uh, nog gaan uh, Hij gaan doet zin. het echt. Hij is echt goed. Ja. Nou. Hé... Hey, um... Maar hoe zit het nou? Want we ja, de... nee, het, weet je, het nummer van Marc Bouchel was niet het nummer van Marc Bouchel, maar van uh, Raymond Hulske. En die had ik net uh, een beetje verbaasd aan de telefoon. En die zei: van, hey, dat is het nummer niet, het is mijn nummer en uh, nu moet ik uh, het goede nummer bellen. Dus we gaan kijken of we Marc Bouchel kunnen en, en, en met het racen, wat is dat nou? dat het racen, dat, uh, dat, daar heb ik de tijdschema's even niet goed uh, op orde gehad. Het maar blijkt dus dat, dat deze wedstrijd dus om drie uur begint... in plaats van twee uur. En is dat Spaans of is dat echt Dat, zo is, <laughs> dat is denk ik Spaans, maar bij het uh, uitstel en het uh, inschatten van... daar zit geen woord Spaans bij. Dus dan uh, maak ik er ook maar gelijk een woordgrap uh, overheen. Okay. Uh, een uh, stukje muziek, denk ik, zal wel welkom zijn. Nou, dan ga ik dat regelen of jou, Joop. <laughs> nee, Joop? Jaap. Jaap. Ja.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 Yeah, you gotta do it for your No, like I do. They ain't gonna call it like I would. I put my headphone back on for good. For good. And I'ma let go, let go of you. I be than you than to, it cause I it to be cool. I put my headphone back on for good. For good. And I'ma let go, let go of you. Of you. Prachtige <tosses> muziek. Ik kan niet anders zeggen. Weet je wie het was? Wat zeg je? Weet je wie het was? Nee, ik ben. Uh, nee. nee, daar ben je niet in. Ik thuis ben een Welen he? fan, maar, <laughs> Ik ken het ook gewoon echt alleen maar Welen. Het <laughs> was uh, Vincenzo. Oh, dat... Dat heb ik heb meegedaan met uh, The Voice of Holland. Uh -huh. Met zijn, uh, zijn nieuwe nummer. En ik heb uh, telefoon voor jou. Ja, dat dat Martijn. is uh, mijn zeer gewaardeerde collega Martijn Prinsen. Die zit bij Schoten tegen Sporting Martinez. Zeg het maar. Uh, wanneer uh, word ik eens een keer op pad gestuurd naar een nou, leuk wel. Ah, nee. Uh, het is, uh, jongens, we zijn hoe zijn we inmiddels bezig? Een half uur. Ja. En uh, we hebben één, uh, één knappe actie gezien uh, van Sven Bonhoff, uh, talentvolle middenvelder, van uh, 18 jaar beschoten. En die uh, streepte hem van 20 meter op de onderkant van de lat. Uh, maar dat uh, it. Het is uh, heel gesapig, vooral de schoten. Uh, en dat zag je al een keer terugkomen tijdens Warming Up. Uh, ik vertelde eerder in uitzending al dat de uh, Schoot twee kampioen was in... Uh, ja, die jongens die lekker eerder uh, daar een beetje aan mee te vieren... ...dan dat ze een, een serieus warming-up deden. Hey, het, is, het, is, uh, het is heel matig tot, uh, tot op heden. Wat vreselijk. Ja, maar goed. We hebben nog uh, een, een uur uh, speel, uh, speeltijd gegaan. Dus uh, wie weet, hè? Laten, laten we houden Hé hey Martijn. Ja, hey, Even wat anders. Wij werden hier net uh, gebeld door uh, meneer Paagman. Ja. En um, nou goed, we hebben jou natuurlijk daar nog niet over gehoord, maar uh, we hebben natuurlijk met uh, Voetbal in Haarlem, hebben wij uh, de Haarlems Dagblad Cup over kunnen nemen. Jef? Yes. Heb je er zin in? Nee, ik heb er heel veel zin in. Kijk, weet je, ja. uh, ik, uh, het, het leuke is, ik heb zelf natuurlijk ook nog mee mogen voetballen uh, in dat uh, in de toernooi. Sterker nog, ik heb hem gewonnen. Uh, niet als baas spelen, ik ze op de bank, maar goed, hè. Het, uh, <lacht> bank, hè? Hij is wel een beetje Nou ja, de, de, de, het is, uh, en dat zei uh, meneer Pagman al, het grootste... Hey, wordt er oeh, oeh, bijna. Bijna is Sven die, uh, die doorbrak. Um, nee, de, de, uh, het is het grootste toernooi um, in, in het land, hè. En dan niet een, een toernooi wat gespeeld wordt op een dag, maar wat zeg maar gedurende het hele seizoen uh, plaatsvindt. Um, het is echt een begrip in de regio, en uh, dat wij uh, als voetbouw zijn uh, daar nu uh, uh, ons uh, uh, mee mogen gaan bemoeien. Ja, ik ben trots erop. dat meen ik echt. Ja, dat uh, gevoel is uh, ook aan deze kant uh, enorm aanwezig, ik denk ook dat het de enige logische stap was. hè? Oh. Op de paal! Hoe kan jij nou zeggen dat er niks gebeurt man, je zit gewoon een verhaal te vertellen en de ene kans naar de andere schiet voorbij. Ja, maar de helft ziet hij niet hè? Hey, Joey Joe Blomme schiet van uh, een 3 meter uh, kaart op de paal. Vanaf 3 meter? Ja, uh, eh, vanaf 3 meter. Ja, dat is ook een kunst. Eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. Vind ik jou niet lukt toch wel? Nee. Maar, uh, <laughs> Gewoon naast. Uh, uh, uh, nee, weet je, die, die, uh, die uh, Aron Cup. Uh, ik ben echt heel blij dat we uh, ja, nu, nu onderdeel daarvan zijn. Nog, uh, ja, we zijn natuurlijk zo meteen uh, samen met uh, Sport Connection uh, door, door de organiserende partij. En uh, ja, het mooie is, ik loop er een rondje voorafgaand aan de wedstrijd hier langs veld. En iedereen die feliciteert, uh, feliciteert ons. Dus we hebben hier echt een, een, een, een goede stap mee gezet. Hè. Ja, de telefoon stond gisteren ook weer rood gloeiend, hè? Dat was echt bizar. Of had je alles doorgezet naar mij? <laughs> ja, nee, naar Denny. <laughs> ja, die slaapt toch. <laughs> nee, nee. En, en het mooie is, nee, je nee, weet nee, dat hij nee, luistert, nee, hè? Ja. <laughs> Martijn, jammer nee. van de graafschap, hè? Of, Jammer. Uh, Jammer van nou, Telstar. leuk maar voor de graafschap, hè? Ja, klopt. Uh, ik heb een klein beetje zitten volgen op, uh, op Twitter en ik, uh, uh, ik begreep dat met een uh, 4-2 stand, Zeg ik dat goed, of een 3-2 ja. stand, dat je een reuze kans kreeg. Ja. Ja, dan, uh, dan ontbeert het misschien ook nog een beetje het geluk. Uh, maar goed, uh, ik denk dat uh, heel velzen en wij trouwens ook hoor, uh, wij zijn dit jaar ook voor het eerst daarbij betrokken geweest. Uh, Aap trots mogen zijn op die, uh, op die gasten daar ook Laten we ervoor zorgen dat het volgend jaar weer zo'n succesvol jaar wordt. Ja, wat dat betreft kunnen wij natuurlijk ook wel, als we het dan hebben over Telstar, kunnen wij natuurlijk ook wel terugkijken op een goed seizoen. Dan heb ik het niet zozeer over de competitie, maar wat wij hebben gedaan bij Telstar. Ik, ik heb het enorm naar mijn zin gehad daar, dit jaar. En ik hoop dat het nog veel langer mag duren. Dat hoop ik ook. Daar gaan we met z'n allen ons best voor doen. De Giro, nog 90 kilometer. De komende 50 kilometer staan in het teken van afdalen... richting de voet van de Calaschio. Vanaf dat moment gaat er ruim 40 kilometer constant geklommen worden... tot de aankomst bovenop de Grand Sasso. Gaan we weer uh, een stukje muziek draaien? Ja, dat hoef je, hoef je ja? niet ja. aan te kondigen. Nee, maar meestal als ik vraag van goh we een stukje muziek draaien zeg ik, nee nee ik heb nog wat nee maar. ik heb niks dus voor mij mag het dan, dan nou, Trouwens, de graafschap die moet volgende week dus tegen Roda of almere zitten ja klopt <tie> Dat je mooi bent, Als ik jou vertel dat iedereen dat ziet, zeg me denk je dat ik lieg? Je zou beter moeten weten zo'n type ben ik niet. Er zijn mensen zijn die jou niet mogen, maar hoeveel van die mensen hebben zich in jou verdiept? Mensje, ik hoop dat je ziet als je houdt van jezelf, dan doen die jou niets. Ah, je bent misschien wel mooier dan je denkt. Ah, je bent misschien wel mooier dan je denkt. Die hate. jij moet joggen, ik rij range Bitje sokken, mijn backstage Ik ben op mijn money, jij bent zonder ook compleet En de trap naar succes is de zolder waar je kweekt En mijn album is een aanslag, het zijn bommen Als ik spreek, 140 op het team, max Ze verdommen me nog steeds Nu kan ik binnen, terwijl ik gepast heb En koop kleren die ik niet eens gepast heb Ik zeg je eerlijk, ik ben verliefd geworden Was een tijdje samen, het is niet geworden had verbale ruzie, kan het niet verwoorden Nu, weer bezet, je kan me niet meer storen. Nee. Oja, re ja, baila. Ja, wat moet ik erover zeggen? In ieder geval uh, was uh, dat uh, Ali B en Boef. Ja, dat, ja. De, dat heb ik je net verteld. Dat ja, is, is me ook niet Maar <laughs> Wat een vuilakker. Ja, natuurlijk. Een beetje en, en die optimistisch. Andere twee uh, die andere twee, dat uh, was één e of Ronnie. Nee, Red One. Red One? Ja, Rollof nog wat. maar Die ken ik ook niet. Uh, <laughs> is ook vast niet belangrijk. Laten we gaan voetballen, jongens, want de, oh, dat levert helemaal niks op. We gaan lekker Oeh. naar de wedstrijd waar Kerk is. Die Bloemendaal. Wat is het belang van de top, Kerk? Natuurlijk vanuit Diemen vandaan, waar vandaag die wedstrijd gespeeld gaat worden tussen Diemen en Bloemendaal. Ja, Diemen is, zou je zeggen, veilig, maar nog niet helemaal. Bloemendaal heeft nog kans, theoretische kans, om op die vierde plek te komen. En dat zou natuurlijk inhouden dat je dan alsnog daar competitie kan spelen. Gezien dat Roda23, Zetters, G.O.W.M.S. die hebben al een periode... SDZ staat in die derde periode bovenaan. Dus het zou betekenen dat de top drie natuurlijk dan allemaal een periode pakt. Dus dan gaat die periode doorzakken naar de vierde plek. Daarom is het belang natuurlijk vanmiddag nog voor Bloemenaal. Ja, ze zullen moeten winnen. Want anders is het overige uit hier voor de competitie. De wedstrijd moet nog beginnen, want ja, die speelt pas om half drie. En dat betekent dat de scheidsrechter nu het seintje gaat geven dat dus. Die wedstrijd kan aanvangen. Dus is hoe men dan wat aftrap uh, gaat nemen via Tim Joon. Tim Joon aan de, link aan de ene spits uiteraard. Tim Schoenmaker achterin. En dat betekent natuurlijk dat ze toch op het aanhoog gaan spelen. Beer heeft het bal op het middenveld. Gaat kijken wie hij heen kan komen. Pak die bal in zijn voeten. Plaats hem naar dan. Plaats hem naar Auken. Auk kan er niet bij komen. Maar het is dat Tim Joon die er goed tussen komt. En plaatst hem meteen door naar de linkerkant van het veld. Licht van de stadsgebied naar Verloris Verdam. Dat lukt niet. En dat gaat die bal rustig achter. We noemen we dan wel weer? Wij zitten het in een andere samenstelling dan uh, vorige week. Dat betekent dat verloren verdam uh, vandaag uh, de linkspositie krijgt. Omdat Joost van de Bal Ja, die was een beetje weg. Die heeft de hele week niet getraind. Zit dus op de bank, maar is er wel bij aanwezig. Kan dus altijd ingebracht uh, gaan worden in het veld. En dat betekent dat achterin uh, Lars van op de positie gekomen is van, uh, van de backside. Dus nu verloren ze dan die bal oppikt. De schoenmaker, de schoenmaker, dat er meteen nog een John. John pakt hem goed aan op zijn voeten, kan hem niet vasthouden. Dat betekent dat uh, die, die bal rustig naar achteren kan spelen. En kan hem dan weer in het spel brengen. Het spel is net op de wagen. En dat betekent natuurlijk uiteraard nog 0 tegen 0. Tjernabik, ik hoor geruchten dat jij wordt weggekocht bij ons. Dat weet ik niet. Ik heb er niks gehoord. Jij wel? Ja. Radio 538. Ja. ja. <lacht> <lacht> en we hebben nog 22 minuten tot aan het nieuws, Tjerk. Dus als je nog even door kan gaan... En, uh... Ja hoor, niets van probleem. Heel lang doorgaan volgen. Dat is geen enkel probleem. Ja? Tjerk, <lacht> we bellen je zo meteen weer. Zo. Hoi dag. Oh, wat een schitterende kerel ja. is dat toch, hè? <coughs> hij uh, had het net over de theoretische kans... die, uh, vierde, uh, ja, die vierde plek op die, uh, op die ranglijst. Maar daar staat Schoten... en daar zit Martijn nu net uh, te kijken naar die wedstrijd... tussen Schoten en Martinus. Ja, dat klopt. Dus dat wordt uh, zo direct ook nog eventjes bevragen... van hoever uh, Schoten die kans nog uh, op die vierde plek uh, weten te behouden. Nou ja, dat uh, gaan, we, gaan we meemaken, toch? Ja, yeah. Okay. Ja, eh, ik heb verder weinig toe te voegen. Ja, want ik kijk nog wel even naar de, naar de Giro. Maar daar gebeurt op dit moment niet erg veel spectaculairs. Maar misschien ik, heeft Henny nog iets. Nou, in de halflege Goffert is begonnen aan die wedstrijd tussen NEC en Emmen. En ja, na nou, die vorige wedstrijd is daar de spanning natuurlijk af. Vandaar dat die goffert half, uh, half vol is. Maar goed. Maar ja. de, onder de optimisten uh, is het... Uh, Glas altijd half vol. Net wat, jij zag ook net met ja. mij dat Masnada. Die de ketting, ja. Nou, Masnada niet, maar die hielp. Want op de top van de Rocco Carazzo. kreeg Masnada een duwtje van teamgenoot Androni. wegens een kapotte ketting. Maar die manoeuvre krijgt een staartje. Want uh, Masdana kwam als eerste boven... maar krijgt niet die 15 bergpunten. Wat is het toch weer voor... Lul? Ja, ja, ja, nou goed. Maakt niet, uh, uh, uh, ja, misschien maakt het wel wat uit en ook weer niet. Maar uh, uh, technisch malheur... daar kan renner volgens mij ook helemaal niks aan doen. Dus dat, ik, ik vind het sowieso een beetje dubieus uh, verhaal. In de Goffert zijn vijf minuten gespeeld... Mm -hmm. en het staat 1-0. Zal... Neck heeft, wat het wil... een hele vroege voorsprong... een lage voorzet van Steven Langiel... Wordt door Anas Ashabar over de lijn gewerkt. Kan het dan toch nog, zou je je afvragen. Ja. Voor de proef van Pepijn Linders. Ja, Alles man, kan hè. die man die heeft uh, bij Liverpool op de bank gezeten. is uh, Halverwege het seizoen is hij uh, daar uh, vertrokken om nek te gaan trainen. Ja, en, hij uh, zou het wel even doen. Hij zou, al, uh, ja, dat is nog voorlopig niet... Ik denk dat ze Jurgen Klop beter daar op die bank neer kunnen zetten. Nee, maar denken. toen hij kwam, stonden ze bovenaan, hè? Ja ja, ja, ja, ja. En het is ook rap uh, snel gegaan, want uh, Fortuna die, uh, is drop in de rover, zoals dat heel mooi uh, wordt genoemd. Zullen we eens voetbal. even uh, aan jou een vraag stellen? Wie wint Lewis Hamilton, uh, Valtteri Va Bottas, Sebastian Wettel, Kimi Rijkonen, Max Verstappen of iemand anders? Ik uh, ga vandaag uh, toch voor Lewis Hamilton. Oké, okay, nou, ja. dan weten we dat toch? Ja, een poeltje ja. maken. Ja, jij. Ja, ik wou eigenlijk ook helemaal te zeggen, Laat ik dan toch gewoon voor um, Vettel gaan. Ik, ik, het leuke is, voor, uh, voordat we nog even de muziek uh, gaan draaien... maar uh, twee jaar geleden zat ik hier ook op uh, ongeveer dezelfde plek. Toen zat op jouw plek Andor Sandberg, de toenmalige presentator. We keken toen ook naar een wedstrijd in de Grand Prix van Spanje. En dat was echt een historische wedstrijd. Want ja, we zagen het ineens uh, zomaar gebeuren dat hij ineens... Op kop lag en we, ja, we keken andere Sandberg en die keken elkaar aan. Het zal toch niet waar zijn? En het was toen waar. Dat was dus de eerste ja, overwinning. Het is, uh, dus het is historisch vandaag. Ja. Nog 80 kilometer te rijden in de Giro. Uh, de laatste kilometers liggen onder de sneeuw. Uh, het witte landschap doet een beetje denken aan de Mont Ventoux in Frankrijk. Maar is wel wit. Dus het wordt uh, toch wel iets hoor daar. Wauw. Het, dat, dat, uh, vanavond voor de mensen die daar nog echt uh, geen genoeg van kunnen krijgen, uh, wordt uh, er een uitzending opgehangen aan de Roze Trui van Erik Breukink in 1989. Dat gebeurde onder die vergelijkbare omstandigheden met, uh, met wintersomstandigheden, waar je bij Johan van der Velde kilometers ver vooruit ging. Maar op een gegeven moment uh, was het zo koud dat hij geen stap meer uh, of geen verzet meer kon, kon doen. En die breuking uh, die kwam erop en droven, maar daarna was het ook afgelopen met die breuking. Want het uh, had te veel kracht gekost. Het is die aankomst en die etappe waar je het nu over hebt. Elf minuten gevoetbald in de Goffert. Goal voor de NEC. Het is al 2-0. Zo, dat gaat hard, zijn. Nou, dan gaat het heel hard. Uh, dus ja. het wordt nog uh, heel spannend daar in uh, de Goffert. Dus die mensen die dus niet naar de Goffert zijn gegaan... die zullen misschien, denk ik nu, wel haren uit hun hoofd aan de trekkers... Die, en rennen, en die, die en rennen. rennen naar buiten, pakken hun fiets. Die ja, pakken hun <laughs> ja, fiets. Uh, en die uh, richting, uh, richting uh, de Goffert om alsnog nek uh, in die finale terecht te zien te komen uh, van de playoffs. Yeah. Maar goed, dan rennen wij door naar Jeroen van der Boom. Jij bent zo. Ja. 10 minuten gevoetbald in de Goffert. Het werd 2-0, ook weer door Asjabar, die ook de eerste had gemaakt. Maar Emme scoort tegen, 2-1. Het is wel een doelpuntrijk gebeuren daar, hè? heerlijk. Maar we hebben ook nog een andere leuke wedstrijd uh, op het uh, programma staan. Dat is namelijk in de vijfde klasse C, Bad Hoeverdorp tegen Wit. Anthony Knol is daar. Wat is het belang van die wedstrijd, Anthony? Ja, Goedemiddag. Nou, het belang is uh, dat wij moeten winnen... om uh, wel het kampioenschap mee te kunnen blijven doen... We staan op dit moment twee punten voor met nog drie wedstrijden. En uh, Bart zat uh, laatste, maar er is niks van te merken uh, vandaag. Uh, wat? is wel een aardige wedstrijd. Het is gelukkig nog 0-0, ja. maar uh, ze hebben toch al wat twee, drie kansjes gehad, Bart Hoeverdorp. Wauw. Eentje, dus. Het valt even tegen. Maar jij zegt, we hebben nog drie wedstrijden. Als het nou vanmiddag gewonnen wordt en, het, en de, de concurrentie verliest, zijn jullie er dan al of niet? Nee, daar zijn we er nog niet. We zijn nu twee punten voor op, uh, op Geinburgia. Ja. Die speelt vandaag tegen Heijs. Ja. Als die punten verspelen en we winnen zelf en je wint volgende week, dan kan je volgende week kampioen worden. Oh, wel spannend, hoor. Ja, want oh. de laatste wedstrijd is ook tegen Geinburgia. Ja, ai, ai, ai. Uh, Ja, dus we hopen daarvoor kampioen te worden. Kan dus van alles dus en goed, nog hè? wat gebeuren nog? Ja, er kan van alles en nog wat gebeuren inderdaad, ja. Maar het is dus een aardige wedstrijd, dat is fijn. Want uh, de meeste wedstrijden die vanmiddag gespeeld worden, die vallen erg tegen. Ja, hierover gaat het nog wel uh, gaat een beetje op en neer, en, uh, maar wist wel Witselde niet zijn beste wedstrijd in ieder geval tot nu toe. Oké, okay, maar dat kan nog komen? Ja, dat hopen we wel, ja. Aha. Dat is wel de bedoeling. Veel succes ermee, Anthony. Dankjewel, ja, we komen bij je terug. Dankjewel. Hoi. Ja. Goed. Hoi. Um, want inmiddels heb ik, uh, heb ik hem te pakken. De, de trainer van uh, de SP Zandvoort van de tweede, en dat is Mark Bessel. Goedemiddag, Mark. Hey, goedemiddag, Jaap. Ja. Want uh, uh, we hebben begrepen dat uh, jullie kampioen zijn geworden. Nee, dat heb je verkeerd begrepen. Hebben we dat verkeerd uh, begrepen? Nou, in zoverre. Uh, wij speelden gisteren tegen de tweede plaats. De koninklijke HFC. Thuis, ja. weliswaar, in Zandvoort. En uh, wij hebben een eindstand van 1-1 op het scorebord weten te zetten. Uh -huh. En dat betekent dat wij nog twee finales te gaan hebben. Dat is volgende week Argon uit. Ja. In Nijdrecht en die week daarop uh, tegen AFC Amsterdam en die is thuis. Ja. En winnen we die beide wedstrijden, dan uh, is ook dit jaar zand voor Twee uh, kampioen. Juist, dus, dus er zijn nog even een aantal wedstrijden die, die nog gespeeld moeten worden daar, uh, daarvoor. Nou ja, zoals je het zegt, die ja. moeten gespeeld worden, maar dat weliswaar in volle oorlogsterkte. En uh, ja, nog echt twee finales te gaan. En dan uh, denk ik dat wij toch ook wel een ja. hele mooie prestatie hebben. Ja, hoe, hoe is het uh, seizoen voor het tweede? Want uh, dat is ja het is natuurlijk uh, belangrijk dat er ook een goed elftal en een sowieso een goede selectie moet staan achter het eerste. Wat uh, dit jaar natuurlijk fantastisch gedraaid heeft. Nou ja, dat is eigenlijk correct wat je zegt. Het is onze doelstelling ook. Om ja. twee uh, zo dicht mogelijk tegen één te laten voetballen. Ook qua niveau, uh, ja. uiteraard. Ja. Belangrijk dat in twee ook een ja, echt een, een opleidingsteam uh, gevormd gaat worden. Dat de jonge jeugdspelers al uh, ja, niet zo snel mogelijk doorkomen naar de senioren om ze door te kunnen ontwikkelen, te leren... en daardoor is het niveau ook belangrijk uh, uh, wat je speelt natuurlijk. Ja. Uh, geldt dat dan uh, dat je dan ook een, uh, een, een klasse hoger is... zodat uh, die jongens ook aan bijvoorbeeld een uh, sterke competitie kunnen wennen... en dat ze dan moeiteloos in te passen zouden kunnen zijn voor het eerste? Nee, dat is correct. En wat je nu ziet bij ons in de competitie... dat we tegen uh, de allemaal geroutineerde spelers uh, staan te voetballen. Uh, oud eerste elfa spelers die echt ja, de... de, de, de uh, ja, de kring uit de pap wel kennen en uh, ja, sluwe vossen zijn. Ja. Dus ja, zij uh, uh, moeten het niet van het lopen hebben, maar wel van het uh, fysieke gedeelte en uh, ja, vooral hun, hun, hun, hun slimmigheid. Ja. En dat is altijd lastig voetballen. Maar als ik toch zie met een, een, een, een stukje oudere spelers en, en toch ook al heel wat jongere spelers die wij in ons team hebben. Hoe wij uh, hiermee omgegaan zijn, uh, ja, is dat best... Uh, uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel knap. vind ik heel knap. Uh, als je hele goede voetballers hebt... Uh, uh, moet je het ook nog maar een maken. Uh, en vooral uh, met, uh, met, de, met de nuchterheid van, van, van die oudere spelers om kunnen gaan. Ja, en uh, nog één afsluitende vraag. Oh, ja, ja, ja Oké, ja, okay, uh, goed. Ik zal eerst even mijn afsluitende vraag stellen... en dan mag Hennie ook nog even een vraag stellen. Sorry hoor, uh, want... Uh, mijn afsluitende vraag is uh, in, in die zin dan uh, van, van... ja. Uh, uh, welke rol heeft de, de, de SV Zandvoort daar al uh, in meegespeeld... als het gaat om, uh, om bijvoorbeeld de leiding, het bestuur en noem maar op? Uh, wat voor rol? Dat is een, uh, een goede vraag. Kijk, het belangrijkste is dat uh, um, ja, zij hebben echt letterlijk de bezem er doorheen gehaald... zeg maar, in het bestuur. En uh, we zijn met z'n allen een beleid aan het neerzetten... waardoor uh, spelers uh, in Zandvoort, maar ook uh, rondom Zandvoort... Uh, graag bij ons willen voetballen... En dat is niet alleen bij de eerste en tweede. Ik denk wel dat het daar moet beginnen. Om natuurlijk ook de, de, de andere teams, te praat ik met, met name ook over de junioren. Uh, dat, om die sterker te krijgen en ook de talentjes te houden die we hebben. Hè? Dat ze niet naar de naastgelegen clubjes gaan spelen omdat hier de organisatie uh, uh, ontbreekt. En ja, daar zijn we keihard voor aan het werken om dat uh, weer helemaal gezond te krijgen. En uh, uh, ja, die jongens uh, hier te houden, mits ze dus natuurlijk veel hoger op kunnen spelen, ik denk aan een AZ, Ajax of, of uh, misschien nog hoger. Daar, is, daar moet je trots zijn, daar moet je ook laten gaan. Maar de naastgelegen clubjes, ja, die, uh, ja, die moeten we een beetje uit de wind houden om zo'n antwoord zo sterk mogelijk te krijgen. Oké. Okay. Mark, je hebt nog twee finales te gaan, vertelde je net. Jullie zijn in deze klasse terechtgekomen omdat jullie vorig jaar uh, erin gefloten werden in die laatste wedstrijd. Deze scheidsrechter van vorig jaar herinner ik me heel erg, maar die was afgelopen donderdag ook de boel weer aan het verpesten voor Zandvoort. Wat is dat toch? Ja, ik heb dat vernomen, want uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dit jaar uh, weer bij mijn, bij mijn eigen clubje hier waar ik geboren ben in Zandvoort, uh, ben ik weer uh, eigenlijk heel ver ingestapt. Samen met uh, Tetsonier. Tetsonier was toen uh, de trainer van het tweede. Uh -huh. En ik heb het vernomen dat het die scheidsrechter is. En ook, uh, uh, dat het zo gelopen is dat, uh, dat hij er een aardig potje van gemaakt heeft. Nou, ben ik er afgelopen donderdag bij geweest. Ja. En, ja, en met name de assistent scheidsrechter die er stond. Ja, ja die uh, was echt de boel, uh, ja, letterlijk aan het bezoden mieteren. Om het zomaar even heel uh, brutaal uit te spreken. Nou, is ook zo. Ja, en het vervelende is, uh, scheidsrechten zijn aan de ene kant heel terecht uh, beschermend. Aan de andere kant, ja, als een speler een keer uh, een ongeluk een stapje verkeerd maakt, dan uh, krijgt hij een kaart of, uh, of hij wordt eruit gestuurd. En ja, scheidsrechten kunnen in dit, uh, dit uh, toch uh, veel, uh, veel bereiken. Ook in hun gedrag. En ja, dat vind ik wel eens uh, uh, lastig. Maar het was donderdag ik, ja, natuurlijk. Ik uh, niks mee kan doen. Het was donderdag... Echt schandalig, want als een bal niet eens over de lijn is en je, en je keurt een doelpunt goed, dan ben je... Ja, ik weet niet. Zou er geld betaald zijn? Nou, daar, daar lijkt het op. Dat vind ik altijd lastig. Uh, dat vind ik altijd lastig uitspreken. Iedereen hoort je daar natuurlijk over. Uh, uh, ja, het, het, het was inderdaad schandalig hoe de arbitrage uh, geacteerd heeft. Alleen, uh, ja, ik vind het altijd lastig om te gaan roepen, dingen te gaan roepen die ik niet hard kan maken. Maar uh, alles wijst er wel, het, lijkt, lijkt er wel op te wijzen, laat ik het zo zeggen. Ja, toch wel, hè? Ja. Triest, Eén en in triest. Ja, ik vind het triest voor de sport, uh, of het nou uh, uh, voetbal is, of dat je naar hockey aan het kijken bent, uh, als als uh, als arbitrage de, de, de sport aan het uh, vernielen is. Uh, ja, dat vind ik uh, triest. Zeker voor de spelers die uh, daar hard naartoe gewerkt hebben, uh, zich volledig inzetten, tijd vrij hebben voor moeten maken. Uh, maar dan verwacht je toch wel dat de strijd zo eerlijk mogelijk uitgevochten wordt. Ja, precies. Ja. Nou, Joh. Dus. Uh, Mark, heel veel succes in die laatste twee finales. Zorg ja, ervoor dat je, dat je weer terugkomt in de klasse waar je thuis hoort. Ja, als ik dan toch even op de radio mag zijn. Over twee weken, AFC in Zandvoort. Uh, waarschijnlijk uh, wordt het tijd uh, twee uur s middags. Uh, Kampioenswedstrijd, voor de, voor de tweede keer dit jaar. Dus uh, zo 1 als 2 uh, kunnen dan uh, kampioen zijn. Leuk hè? Top. Wereld. Ah, gaat gebeuren. Zeker. Ik hoop mm. het. Sterkte, Mark. Ciao. Ja. Dankjewel. Oké, okay, fijne dag nog. Jij ook. Doelpunt! Er is gescoord bij Schoten, Martijn. Hé hey, hé hey. <laughs> Ja, is <laughs> Eindelijke doelpunt jongens. Ja. Jezus. Bij uh, Robin de Ridder uh, zet schoten, de aanvoerder van Schoten zet, uh, zijn ploeg op voorsprong. Een uh, vrije trap, uh, of een, een corner van Aaron zegt uh, gelijdt hij de eerste paal binnen. Er uh, ja, gebeurt niet heel veel, maar dit, uh, dit was een uh, absoluut een hoogtepunt. Uh, ja, de Schoten leidt en uh, is nog steeds uh, op jacht naar die vierde plek. Hé hey, mannen, heel even wat anders. Mag ik uh, even inhaken op, uh, op het gesprek wat jullie net hadden met uh, de, de assistentrainer van Zandvoort? Nee, dat mag niet. Uh. Ja, jawel, hoor. Ja, wel. Ja, wat heb je te vertellen? Uh, ik uh, vind het gedrag uh, van, uh, van Mark uh, yeah. echt buitensporig. Hoe hij afgelopen donderdag uh, uh, reageerde. Yeah. Uh, en, uh, uh, ja. En ja, dan maak misschien geen vrienden met hen. Maar hen, uiteindelijk heeft Sandford het toch gewoon totaal over zichzelf afgeroepen. Ik vind het echt schandalig dat het helemaal wordt goed gepraat wat er gebeurd is. En dat er alleen maar naar de scheidsrechter wordt gekeken. Dat gaat nergens over. Maar... Inderdaad, hij maakt de fouten. Ja. helemaal niet eens. Of fouten Hè, hè. Als Zandvoort gewoon die kansen die ze hebben erin schieten, hè. Zijn ze vijf maar voor, is er niks in de hand. Ja, maar dat is. Ja, Martijn, is ja. Te, dat is te makkelijk. Nee, maar dat is overigens ook wel wat uh, trainer Tessonier uh, zelf heeft uh, aangegeven. Absolute, absolute onzin om dit alleen maar op de te af te geven. Als je een goal goedkeurt die, die niet hen. over de lijn is geweest, Martijn, dan heb je de boel blazen. Klaar. Hè, hè, onzin. Op het moment dat Zandvoort er gewoon vijf schiet, hebben we het er helemaal niet over. Maar ze schoten er niet vijf in. Nee, precies. En wat vind je nou van de gedrag van Mark? Dat hij naar de grenszichter toe loopt... Vanaf zijn, eigen vanaf zijn eigen dugout? Hij heeft dan nooit zoiets gedaan. Ik kan, ik kan het me heel goed voorstellen. Ik, nee, ik, in, ik ben ook emotioneel. Mag, hoor. Dit mag niet. Punt. Nou, hij, hij heeft er niet ja, geslagen. Maar dan zeg ik, dan breng ik in... ik ben er niet bij geweest. Ik heb het wel gehoord. Maar dan denk ik, als je als scheidsrechter... dan uh, niet alleen als scheidsrechter... maar ook je assistenten, dus kennelijk zo'n rol laten toebedelen om zo'n wedstrijd te fluiten... ja, dan ben je ook bezig um, iets, iets te doen wat niet past. Dat zeg ik Top er dan al. Nou, in de zin van... van um, kijk, menselijke wijs kan ik me natuurlijk iets voorstellen... dat iemand uit zijn dak gaat. en Dat hoort natuurlijk ook niet, dat ben ik helemaal met je eens. Maar aan de andere kant denk ik uh, ook... De, de, arbit, de arbitrale trio heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid... En als dat, als, als dat dus gebeurt en je keurt dus een doelpunt op uh, toe, uh, of uh, je kent hem toe en uh, er is eigenlijk geen doelpunt, ja, dan denk ik uh, dat je ook je doel aan het voorbij schieten bent. Dan ben je dus nou. eigenlijk bezig van. Ja, Sandvoort uh, had er wel vijf in kunnen schieten, maar uh, de, de scheidsrechter had ook. Hè, dat is dan de andere discussie die we nu kunnen voeren. Martijn, ik wil er nog iets aan toevoegen. Die goal ja. van, uh, van Butje. Ja, ja. ja, die bal was echt in het doel, en die wordt dan niet goedgekeurd. Ik bedoel, het zijn en toch ik, dingen die... die en ik ben het met je eens, die, die man die vloot geen gelukkige wedstrijd. Ge, <lacht> dan, dan druk je hier heel voorzichtig maar, uit. Maar, ja, nee, maar als er dan ook nog... Uh, uh, suggestieve zaken worden geroepen als er, er is geld betaald... ja, daar kan ik echt kwaad om worden. Dan ja, dat echt, dat is ben ik, ik met je eens. Dan zeg je, je het, en dat heeft niet eens mee te maken... dat wij nu ook organisator van die, van die toernooi zijn. Maar dat vind ik echt uh, dat je in het toernooi in discrediet... Uh, uh, uh, plaatst, want mm -hmm. uh, er zijn in 2 jaar 160 wedstrijden wedstrijd gespeeld. En er is nu één wedstrijd waar rottigheid is. Dat gaat nergens over. Nee, dat vind ik echt niet leuk. Uh, dat kan ik me voorstellen. Uh, bovendien is het ook iets wat, uh, wat, je, wat je niet hard uh, kunt maken. En je moet niet aan uh, geruchten uh, journalistiek uh, gaan doen. Dat, dat moet je zeker niet doen. En zeker ook niet willen. Maar goed, het ja. hier ja! Ja! was hier 1-0. Martijn, ons. ik blijf van je houden hoor. Heel goed, Heem. Nou, <laughs> ja, man. Ik spreek je straks. Tot straks. Ja, ja man. Wij moeten nog wel eventjes uh, de laatste 40 seconden volpraten. Is dat want wel? anders wordt het wel een heel kort liedje. Nou ja, goed. Het wordt een heel kort liedje. Uh, 40 seconden, dat, dat gaan we niet doen. Uh, nou, laat ik even snel anders um, uh, wat tussenstanden roepen: D6 NFC 01. Zwanenburg RCH 2-0. Kerk, United Davo 1-0. En mijn laatste gegevens van NEC Emmen waren 2-1. En de Giro nog 60 kilometer te rijden. Voorsprong van de kopgroep 8 minuten en 7 seconden. En nu naar het nieuws van 3 uur. Ja, we gaan uh, naar het nieuws weer in verkeer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.